Daar loopt een meisje vol van tranen Het huilen staat daar nader dan Het gulle lachen van zo even Een man heel oud en zonder ogen Zit op een bankje in de zon En als hij valt dan blijft hij liggen Als je lacht, hou dan Is dat je anders ziet Volg de tijd Hoe of dat het gaat Liefde is mooi Niets is dat je anders ziet Anders ziet Anders ziet hmm, Daar staat een man, hoe kan hij anders? Oeuren naar dezelfde vrouw en als ze lacht lijkt hij afwezig Een jongen wachtte te veel beloofd Op iets dat rijpte in zijn hoofd Als je lacht Hou dan van mij Liefde is mooi Niets is dat je anders ziet Hoe of dat het gaat Liefde is mooi Niets is dat je anders ziet Anders ziet Anders ziet hmm. Het gulle meisje van zo even Ze heeft haar houding weer herpakt En dat het anders had gekund Dat zag ze wel meteen